Vooral meegens met het NOS-journaal. Dirk Kuit en Wesley Snijder zijn volgens het AD door de politie verhoord. als getuigen in een groot onderzoek naar de criminele organisatie van de Haagse Piet S. Kuit en Snijder zouden met forse bedragen hebben gegokt op een illegale website. In het geval van Kuit zou het soms gaan om 25.000 euro per dag. Het gaat om de inmiddels opgeheven goksite EdoBet... Die volgens het openbaar ministerie werd opgezet door Freddy S. Hij is de zoon van Piet S. Die wordt verdacht van witwassen en grootschalige drugshandel. In Sierra Leone zijn zeker 84 mensen omgekomen toen een tankwagen ontplofte. Dat gebeurde in de hoofdstad Freetown, meldt CNN op basis van de autoriteiten. Het mortuarium in Freetown zegt dat er 91 doden zijn binnengebracht. Ook raakt een onbekend aantal mensen gewond.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 tijdens een concert van de rapper Travis Scott. Hij trad op tijdens het Astro World Festival in Houston. Het evenement is stilgelegd. Het Amerikaanse congres reserveert omgerekend 865 euro, miljoen euro... miljard euro voor de investeringen in de infrastructuur. Met dat geld moeten wegen, spoorlijnen, bruggen en vliegvelden worden opgeknapt. Die wet wordt gezien als een belangrijke overwinning van president Biden.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu me. goedemorgen Zandvoort. Een hele, hele, hele, hele goede morgen. Een hele, hele, hele, hele goede morgen. Voor de Westkust...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 Dus uh, het is echt uh, upcoming om het zomaar uh, eventjes... Uh... Ja, ik wou vragen, zijn er als Chinese kunstenaars aan het doorbreken... of zijn doorgebroken inmiddels? Want dan moet ik daar uh, ja, enorm. even en, en, de aankoop voor en, doen. Ja,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 Succes okay, Succes uh, bij de opening zomaar een. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Oké. Okay, dag. I waited Don't know why I didn't come. I don't know why I didn't. my dear Oh. Okay.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 Um, schilderkunst glaskunst van Ellen Kuil um, maar ook um, ja, een soort van um, hele bijzondere fotocollages van Jan Gerber die komen bij bijna naar en uh, <tie> nou zeg, ik moet wel kuggen het is toch wel een gewoon ja, hoestje hoest. het is gewoon een hoestje, ik nou, heb okay. er gisteren nog getest we <tie> ja. Ja. testen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 En jij, en jij beleefd het. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, beleef me, beleef me. Dit is het ritme van Zandvoort. Oh, this is more than a missing. I'm feeling ridiculous. This is more than a decent. So shut up and listen. Oh, no, I got more than you dreamin'.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 En dit was een nieuw song door Maneskin.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 maandag, achter elkaar aan. Elf maanden hersen, elke dag volle maan. Als je eenmaal ontwaakt bent, kom je nooit meer in slaap. En als je eenmaal geraakt bent, dan ben je geraakt.